11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet gaat het AOW-gat voor de lagere inkomens alsnog aanvullen. Mensen die door de verhoging van de AOW-leeftijd tijdelijk zonder inkomen zitten... krijgen een overbruggingsuitkering. Dat schrijft staatssecretaris Kleinsma aan de Tweede Kamer. Het gaat om mensen die al eerder gestopt zijn met werken... bijvoorbeeld met een FUTregeling regeling of een prepensioen. Die regelingen lopen af als iemand 65 wordt... terwijl de AOW tegenwoordig later ingaat... De overbruggingsuitkering geldt voor mensen met lagere inkomens... die niet al te veel spaargeld hebben. De regeling kost het kabinet 400 miljoen euro. De Turkse regering heeft extra agenten naar Istanbul gestuurd... om de aanhoudende protesten de kop in te drukken. Delen van de stad zijn afgesloten... en ook een aantal bruggen over de Bosporus is dicht. Zo wil de politie verhinderen dat betogers opnieuw samenkomen. De betogers zijn kwaad dat een park in Istanbul moet wijken voor een winkelcentrum... Protesten zijn uitgegroeid tot een grote demonstratie... tegen premier Erdogan en zijn AK-partij. Gisteren raakten in Istanbul enkele tientallen mensen gewond... toen de politie traangas- en waterkanonnen inzette. Vannacht is ze ook op betogers geschoten met rubberkogels. Wielerformatie Blanco, de voormalige Rabobankploeg, heeft een nieuwe sponsor. Het is het Amerikaanse bedrijf Belkin, schrijft de Telegraaf. De wielerploeg en de nieuwe sponsor hebben een contract afgesloten... voor 2,5 jaar... Belkin zal vanaf komende Tour de France op de shirt staan. Belkin maakt accessoires voor mobiele telefoons, tablets en laptops. De Rabobank maakte eind vorig jaar bekend na 17 jaar te stoppen met de sponsoring van wielerformatie. De bank had geen vertrouwen meer in de wielersport na een vernietigend dopingrapport. Het weer, eerst veel bewolking in de loop van de dag meer zon. Daar staat een stevige wind, het wordt ongeveer 15 graden. Morgen meer zon en minder wind en komende week lopen de temperaturen langzaam op. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, 7 files, bijna 30 kilometer alles bij elkaar. En dit zijn ze op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en Afrit Bunschoten een file van 5 kilometer. Ook op de A1 daarvoor, tussen Afrit Bunschoten en Hoevelaken, 3 kilometer. Dit komt door werkzaamheden en de volgende files staan ook door werkzaamheden. Op de A7 Zaandam richting Hoorn, bij Purmerend 4 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Knoopend Raasdorp en Amstelveen 7 kilometer. Op de A15 Europoort richting ...richting Rotterdam, tussen Knoop het Vaanplein en rotterdam IJsselmonde ...2 kilometer, A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... ...voor de Vlakentunnel 3 kilometer. En de laatste is een normale file op de A73... ...Nijmegen richting Maasbracht tussen Belfeld en Bezel 4 kilometer. Even een kritische vraag...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 Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De toekomst van het CDA, Europa. En kunnen we straks de horizon nog zien of staan er overal waar we kijken. Windmolens. Daarover onder meer gaan we het hebben vanmorgen. En dat doen we met drie topvrouwen aan tafel. Corine Wortman is bij ons, Europarlementariër voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Judith Marquise zit aan tafel, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. En naar ons onderweg is Stientje van Veldhoven. Zij zit voor het CDA in de Tweede nee, Kamer. D66. Zit... Zit voor D66 in de Tweede Kamer, inderdaad. Ze zit alleen nu nog even in de file. Dus ze is nog niet bij ons, maar we verwachten haar ieder moment. En u kunt ons natuurlijk als luisteraar ook zien... op trostkamerbreed.nl en op Politiek24. Ja, de kranten van de zaterdag pikken we op de eerste plaats... er even een groot verhaal in het dagblad Trouw uit een, een ingezonden stuk van Sybrand Buma. En waarom vandaag? Omdat vandaag het CDA-congres is. En misschien ook wel een, een congres van een geheel ander CDA... of een CDA op weg naar een nieuwe toekomst. En dat kan ik het beste eerst aan u vragen, mevrouw Wortman. Dat is een vrij scherp uh, verhaal qua keuze van... Uh, Buma, ik citeer er één stukje uit. Uh, hij heeft het over uh, de samenleving en niet de overheid. En hij heeft het over uh, de politieke cultuur van dit moment. En dan richt hij zich vooral natuurlijk op de VVD en naar de Partij van de Arbeid, want die vormt het kabinet. En hij schrijft, het ongebreideld kapitalisme van rechts heeft ons hele leven vercommercialiseerd en geïndividualiseerd. Terwijl de vertroetelende verzorgingsstaat van linkse mensen gevangen houdt. In achterstand. Nou ja, dat is dus een tik aan de VVD, zullen we simpel zeggen, en een tik naar de Partij van de Arbeid. Um, ja, welke kant gaat het CDA uit? En klaar voor verkiezingen, als je dit zo leest. Nou ja, over een half uur uh, presenteert uh, Sybrand nu, uh, Buma zijn, uh, zijn visie. Het is eigenlijk uh, ja, het kompas waarop uh, hij met de uh, CDA, de Tweede Kamerfractie, wil varen in de komende jaren. Uh, in deze tijd van crisis, waar we gewoon een kabinet hebben... die niet in staat lijkt uh, om uh, Nederland uit die crisis uh, te trekken. Ja, maar je krijgt wel een beetje de indruk van... Hey, het CDA heeft opeens het licht gezien... Maar het CDA was toch de afgelopen jaren... een van de belangrijkste pilaren in het beleid van dit kabinet... wat nu... Uh, van, van het beleid van, van de overheid... wat nu door datzelfde CDA wordt afgebrand. Dus een deel van de eigen geschiedenis wordt daarmee ook afgebrand. Nou, Sibrand Buma die presenteert toch scherp de keuzes die het CDA wil maken... en ook in het verleden heeft gemaakt. Niet alles verwachten van de overheid, en niet markt, uh, markt, markt... Mark, maar die sociale markteconomie met een sterke rol voor het MKB... voor het midden- en kleinbedrijf, ja. voor ondernemerschap... Ja. waar we de samenleving en de maatschappelijke verbanden voor opzetten. Ja, dat uh, scherpt hij nu weer opnieuw aan. Nou, en dat opnieuw moet je ook aanscherpt. telkens doen. Ja, maar uh, wat Kees denk ik uh, ook bedoelt is dat het CDA tot nu toe heel erg is meegegaan in dat marktdenken en in de rol van de overheid. Het is nog niet zo lang geleden dat het CDA zelf in het kabinet zat... wat juist deze weg voerde. Uh, het CDA heeft uh, jarenlang verantwoordelijkheid gedragen... en ook in het verleden... Er zijn er momenten geweest waar het CDA weer kijkend naar... hoe de maatschappelijke en politieke situatie en economische situatie was op dat moment. Dat we scherpe keuzes hebben voorgestaan. Kijk naar de periode dat Lubbers uh, premier was. Kijk ook uh, naar uh, de start uh, van de kabinetten balkenende. Telkens zijn er toch weer die momenten. En het is zeker ook nu het uh, geval... nu er zoveel onzekerheid is bij mensen. Van welke kant gaan we op met Nederland? Ja, ja, is, het is, het, wel, is het goed om... Ja, sorry, om ik, ik, ik uh, onderbreek magiet eigenlijk, maar het is eigenlijk we onderbreken uh, elkaar... omdat we nog niet echt een duidelijk antwoord hebben op, uh, op de vraag. U bent als CDA al die jaren verantwoordelijk geweest voor dit beleid... waar Buma nu afscheid van neemt. Uh, Buma neemt niet uh, afscheid, denk ik, van, zeg maar, zoals we Nederland hebben opgebouwd. Buma die wil wel sterke keuzes presenteren in hoe we uit deze economische en sociale crisis uh, moeten komen. En uh, ja, op, op een gegeven moment, als je in de loop van de jaren. Uh, toch uh, ziet nu dat uh, bepaalde zaken uit de hand uh, lopen en mm. ook het evenwicht weg is. Tussen ja, welke verantwoordelijkheden liggen in mm -hmm. de samenleving en wat ligt er bij de overheid uh, en bij uh, de markt. Ja, mm -hmm. dan is dat goed om dat te herijken. En uh, weer opnieuw uh, ook uh, je visie uh, scherp te stellen. Ja, het is wel duidelijk dat het CDA op deze manier natuurlijk probeert om de kiezers, hè, want volgend jaar zijn er twee verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen, om op deze manier kiezers zowel bij de VVD als bij de Partij van de Arbeid weg te halen. En dan kijk ik u maar meteen eventjes aan, mevrouw Merkies. U heeft het stuk ook gelezen. Heeft u het gevoel dat dit aantrekkingskracht zal hebben op mensen die eigenlijk op de Partij van de Arbeid zouden willen stemmen? Nou, ik herken er heel veel dingen uit die op dit moment ook uh, gebeuren, zowel door, uh, in de regering en die ook gewoon in de Partij van de Arbeid uh, uh, gelden, namelijk ja, de overheid moet natuurlijk de samenleving vertegenwoordigen. En dat is denk ik ook op dit moment zo. Juist zeg maar gewoon met een VVD en de PvdA en de regering heb je beide kanten. Je ziet op dit moment juist ook dat er gewoon de burger steeds meer wordt aangesproken op eigen verantwoordelijkheid. Kijk maar naar bijvoorbeeld de plannen voor meer mantelzorg. Uh, je ziet zeg maar, gewoon ook heel nadrukkelijk dat er gestreefd wordt naar minder regels, dus de minder bureaucratie. Ja, maar ik kleinere... ga toch, als ik u even mag onderbreken, want ik wil toch ook gewoon graag antwoord op mijn vraag. Heeft u het gevoel dat het CDA op deze manier kiezers bij u wegtrekt? Dat denk ik niet, want ik denk eerlijk gezegd dat Partij van de Arbeid... Eh, de zaken die hier staan duid, nog duidelijker keuzes maken... en bovendien daar ook al een track record in heeft... dat wij eh, de samenleving vertegenwoordigen... dat wij inderdaad gewoon meer verantwoordelijkheid, dat we verantwoordelijkheid nemen... en toch ook de burger veel eigen initiatief om zijn eigen leven te beïnvloeden. Of het nou gaat over zorg, onderwijs of bijvoorbeeld energie. Is dit eigenlijk, uh, kan ik dat zo vragen, mevrouw Wortman... toch wel afscheid nemen van... Uh, de oude politieke cultuur van de oude traditionele partijen. En gaan wij naar een nieuwe politieke cultuur? Of is het niet zo'n grote stap van het CDA? Nou, het is eigenlijk in het christendemocratisch denken... zoals we daar ook in de afgelopen jaren vorm aan hebben gegeven... heb je in het afgelopen jaar toch vaak gehoord... waar staat dat CDA nu eigenlijk ja, voor? dat is inderdaad en, altijd een uh, vraag, wat, ja. wat Siebrand Buma uh, nu doet uh, vandaag... is het CDA weer kleur op de wangen geven... weer een kompas meegeven... waarin ik uh, uh, ja, hoop dat het uh, CDA in een sterke oppositierol... Uh, constructief uh, de komende jaren ook uh, zijn rol gaat spelen. Kompas, zegt u, want dat kompas... daar. Heeft het aan ontbroken de laatste jaren? Nou, bij het CDA uh, heeft afgelopen jaar toch... na die uh, enorme verkiezingsnederlaag... dat kost tijd om uh, daarvan te herstellen... om uh, toch uh, ja, weer uh, je te herpakken. En uh, ja, ik heb er wel bewondering voor... Uh, mm. en veel waardering voor de manier waarop Sibra Buma... Ja, daar nu vorm aan geeft. Ja, wat altijd zo fascinerend is van politici... is dat je nooit een politicus hoort zeggen... wij hebben het... Uh fout gedaan? Snapt u de vraag? Ik, ik snap de vraag natuurlijk. En uh, wat mij betreft is altijd weer het woord aan de kiezer. En dat de kiezer heeft afgerekend met het CDA bij de laatste verkiezingen. Ja. Maakt duidelijk dat wij het vertrouwen verloren hadden. En dan heb je dus iets fout gedaan. Uh, dus uh, uh, ik schroom niet om dat uh, te ja. zeggen. Herijken betekent gewoon ook toegeven dat je het fout hebt gedaan. Nou, je, uh, je, je gaat kijk, een nieuwe koers voor. De kiezer heeft afgerekend met het CDA. En het is nu aan Sibrand Buma en zijn ploeg om met dat nieuwe kompas... Uh, zeg maar daar weer, uh, nu weer opnieuw invulling aan te geven. Want uh, het CDA heeft veel te bieden aan Nederland. Nou, u gaat straks naar het congres in Den Bosch. Uh, dit hele stuk in trouw, dit opiniestuk... dat leest eigenlijk als, uh, als de toespraak die uh, Sibrand Buma daar uh, straks zal gaan houden, denk ik. Dus luisteraars die geïnteresseerd zijn, kijk ook vooral even in trouw. En de Inmiddels ook bij ons aangekomen, Stientje van Veldhoven zit voor D66 in de Tweede Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. U zat in de file, niet in de Vira? Nee, nee, files, uh, openstaande bruggen. Uh, Verzinnen maar, wij hadden het. Nou, maar we willen het toch even met u ook hebben over de Vira. Ja, want uh, het e-check staat vandaag in alle kranten. Ehm. Uh, ja, België wil het contract met de treinbouwer opzeggen, eist geld terug. In Nederland staat de Vira stil. We hebben er nog wel een paar in bestelling. Staatssecretaris Mansveld wacht nog op een onderzoek, blijkt ook uh, uit uh, haar reactie in de kranten ook. En op 20 juni is er een debat in de Tweede Kamer. Wat vindt u, is dat een goed plan om te wachten op onderzoek? Of zou Nederland misschien net zoals België moeten doen, stoppen met die Vira? Kappen ermee? Nou ja, er uh, je moet twee dingen uit elkaar houden. Aan de eerste kant, uh, natuurlijk moet dat onderzoek worden afgerond... Uh, daar wordt al sinds januari aan gewerkt. Dat is een onderzoek van de NS, trouwens. Hè? Dat is een onderzoek van de NS en, maar de, technische en de, NMBS, gesteldheid, de technische gesteldheid ja. van die VIRA. Er zijn al wel een paar kleine resultaten uit naar voren gekomen. Als ik u ja. daar misschien een paar wat van mag voorlezen. In Nederland hebben we een systeem dat een trein niet naar buiten mag met tien strafpunten. Er zijn twee halve treinstellen van de FIRA onderzocht. Het ene had 1157 strafpunten en het andere Meer 2000. Dan 2019. Ja, ja. Nou bekend. Waar ja. moet je dan nog op wachten? Nou, wat mij verbaasd heeft, is dat de Belgen... die dus wel meededen aan dat onderzoek... wat over twee weken ongeveer klaar zou moeten zijn... Uh, nu eenzijdig naar buiten zijn gekomen met een deel van het onderzoek... en daar ook eenzijdig een conclusie aan hebben verbonden. Terwijl we natuurlijk als twee landen al heel erg lang samen aan dit project werken. Dus even los van echt de zeer schokkende uh, uh, dingen die uit dat onderzoek kwamen... Uh, vind ik het proces heel erg ongelukkig. Ja, en maar dan waar... waarom maakt u zich druk om het proces? De schroeiplekken stonden in het tapijt van die vira. Ze oh, ja, nee, hebben misschien er... met gevaar voor eigen leven in die trein gezeten. Ik maak me heel erg veel zorgen over die technische aspecten van die vira. En ik denk, als dit dus allemaal klopt... Dat je dan dus ook echt, uh, uh, dat de kans uh, 95% is, dat die trein nooit meer terugkomt op het Nederlandse spoor. En dat dat ook heel goed is. En ik vraag me ook zelf, zelfs echt af hoe het kan dat die trein ooit de veiligheidscertificaten heeft behaald. Voor zowel het Nederlandse als het Belgische spoor. Dat ding is toegelaten geweest. Het is gewoon een schandaal als je ziet dat er nu fout gaat. Maar, en dat is de reden waarom het toch over het proces begin. Hmm. België trekt nu zelf, annuleert zijn bestelling en trekt, trekt zijn trekt geld aan de eruit. No trekt aan de noodrem, trekt, aan de hè, een noodrem trekt daarmee ook zijn geld eruit. Maar wat betekent dat voor Nederland? Ja, wat, wat betekent, betekent dat, dat voor de belangen uh. die wij als Nederland ook hebben, financieel? En wat betekent dat voor de reiziger? Kijk, België had een contract met Nederland ook. En dit gaat natuurlijk eindeloos juridisch getouwtrek opleveren. Maar en dat is niet in belang van de reiziger. Geef ze antwoord op de door u zelf geopperde vraag hier. Wat betekent het voor... Wat betekent het voor die trein? Wat betekent het voor de reiziger? En dan kunt u ook meenemen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de vieren? Ja. Laten we dat de laatste de maar eens nemen. Laatste nemen. Uh, dat zal denk ik er heel erg van afhangen hoe zij hier nou mee omgaat. Uh, dit is natuurlijk echt een, een dossier wat al jaren. Hoe, eigenlijk noem je, een ramp hoe noem je zo'n dossier? Nou, een rampdossier. Een ja. debakeldossier, alle superlatieven zijn hierop van toepassing, uh, wat mij betreft. Ja. En wat uh, betekent dat dan? Dat is een altijd een politieke vraag: nou, van een dat de staatssecretaris zo'n dossier in haar bureau heeft, of op ja, haar bureau ja, heeft maar Nou, gekomen. dat betekent dat uh, zij uh, uh, zal moeten laten zien dat zij in staat is uh, om de, de stappen die er nu genomen moeten worden, om die op een juiste manier te nemen. Um, en dat betekent een tweede politieke consequentie... voor mijn partij en overigens ook voor het CDA. Dat hebben we al in het voorjaar al eens gezegd. Ja. Dat hier een parlementaire enquête op zijn plaats ja, is. Wat... Omdat we de onderste steen hier niet boven gaan krijgen... als we niet ook... Uh, uh, de NS, de NNBS, de private partijen onder Ede kunnen horen in de Kamer... inzicht krijgen in bedrijfsgevoelige ja. informatie. Het enige instrument waarmee dat kan, is een parlementaire enquête. Ja, want voor de dus, hoorzitting uh, heeft de fabrikant al afgezegd. Hè? Die, die komt heeft al niet. afgezegd. Dus ja, die informatie die krijgt u helemaal niet. Nee, die krijgen we niet zonder een parlementaire enquête. En daarom denk ik dat dat, als je ziet waar dit allemaal over gaat... Uh, de financiële gevolgen, maar ook de risico's voor reizigers... Je moet er toch niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Ja. Ja. Mevrouw Merkies, eh, staatssecretaris Mansveld van uw partij. Hele lastige positie natuurlijk. Hè? Want zij heeft dit dossier, dit rampdossier, zoals mevrouw Van Veldhoven het noemt, ja, gewoon meegekregen. Hoe zou zij moeten reageren, vindt u? Ik vind eerst dat alle informatie boven moet komen. Ik, eh, ik, als ik hier naar kijk, ook gewoon, zijn we gewoon vanuit Brussel in Nederland gaan de, eh, de zaken heel, heel snel, vaak ook voor de informatie vooruit. En ik zou echt hier eerst de, de ondersteem boven willen... en heel duidelijk informatie willen hebben. En ook gewoon willen horen uh, uh, wat haar plannen zijn... om dit op te lossen samen met België... Uh, uh, voordat je hierop kan regelen. Nou, maar nee, maar reageer je een, nu eens uh, op de defecten de, de die nu dus al in de media zijn. Dat is toch informatie die er nu is? Dat ja, maar, is maar ik denk dat iedereen de foto's ontrustend. die in de krant staan schokkend vindt. De brandplekken en het tapijt en de, de gebogen uh, bovenstellen... Uh, uh, en alles wat zeg maar gewoon de over strafpunten de rails De die ik zojuist ja, even zo Maar dat is allemaal gewoon zonder meer schokkend. En dat vindt, uh, dat vindt iedereen van welke partij dan ook. Hmm. Alleen laten we alsjeblieft niet op de zaken vooruit uh, uh, uh, snellen. Want eerlijk gezegd denk ik dat vrijwel iedereen is doordat de, de, nou, de Belgen de handdoek in de nou. ring gooien. We moeten toch eerst echt eventjes kijken wat daar nou. gewoon achter zit. Maar, maar ja. mensen zien vandaag wel alle kranten, hè, Telegraaf ook, KOP, de voorpagina, Vira, Levensgevaarlijk. Nou ja, alle kranten, Volkskrant, Trouw, iedereen die heeft het erover. Het zijn gewoon reizigers, het zijn mensen die in de trein stappen wel of niet. Het zijn mensen die belang hebben om ergens te vertrekken en ergens te willen aankomen. Gaat dan maar niet gebeuren? Zo'n parlementaire enquête die D66 en het CDA voorstellen. Zou u dat wenselijk vinden? Wat ik vind is dat er gewoon echt heel duidelijk een paar dingen moeten worden gescheiden. Eén, we moeten duidelijkheid krijgen met België samen hoe lossen we dit op. Want we ja. zitten samen in dit schuitje. En het ja. kan niet zo zeg maar zijn dat de Belgen zich eenzijdig terugtrekken Ach, ja, hebben, ze hebben ze al Belgen gedaan. gedaan. Ja. Dat weet ik. Maar dat kan dus niet zo zijn. Ik bedoel het dat gewoon. Dat daar heb je gewoon afspraken over. Maar wat en... bedoelt u daarmee als u zegt dat kan niet zo zijn? Het is toch gewoon zo. De nou, Belgen hebben ze. Daar zich heb je toch, toch gewoon afspraken over, over hoe je dit soort dingen oplost. Maar als... als zij zich ja. daar niet aan houden. Ja, maar daar heb je toch gewoon een overeenkomst voor. En gewoon met, met duidelijke regels hoe je je dan gedraagt. Ja, mevrouw Beltman, u het zit aan te, te hopelen om te reageren. Nou ja, zie ik, ik dacht inderdaad dat uh, staatssecretaris Mansveld een overeenkomst had met de Belgen. Uh, en dat nu trekken de Belgen eenzijdig de stekken eruit. Dat kan wel eens heel nadelig zijn, ook voor de juridische strijd die hier ongetwijfeld gaat volgen. Wat? Ja. Nou, uh, uh, het is als wij niet uh, samen de handen ineens slaan, het is ingewikkeld genoeg om echt een claim te leggen. Uh, bij de producent, bij de industrie. Mm -hmm. Ja, dan, dan kan het wel eens lastig worden. Dus, ik vind. Um, want, want Vira is dan gewoon failliet. En dan krijgen wij in elk geval ons geld niet terug. Dat zou misschien de concrete conclusie kunnen zijn. Maar wat zou staatssecretaris Mansveld dan moeten doen in de richting van de Belgen? Uh, ja, dat moet zij uh, zelf uitleggen ja, in de wat Tweede Kamer. Uh, uh, ik ben het volstrekt met uh, mevrouw Van Veldhoven eens dat hier de onderste steen boven moet ja. komen. Maar dat dat, dat... Uh, ja. mevrouw Mansveld uh, uh, subiet nu met dat rapport moet komen en uh, ja. actie ondernemen. Niet alleen trouwens, richting de Vira-producent. Maar ook om die belabberde verbinding die er nu is... op dat prachtige spoor naar Brussel en Parijs... om die belabberde verbinding ja. op te poetsen... en daar gewoon goede treinen te laten ja. rijden. Want die reiziger is uiteindelijk... of die is op dit moment ontzettend te dupe van ja. wat er gebeurt. Maar dat, dat maakt ook het risico van die juridische strijd zo uh, so funest, want dat betekent, zou kunnen betekenen... dat al die partijen achteruit gaan zitten... omdat alles wat ze doen hun juridische positie zou kunnen mm -hmm. schaden... en dat de reiziger dus nog maanden blijft zitten... met die halfbakken uh, dienstregeling ja. die we nu hebben. En dat is iets wat staatssecretaris Mansveld moet doen. Ze moet zorgen dat er nu snel... een structureel veel betere oplossing komt voor de reiziger. Ja, blijft nog één vraag uh, hangen, of nou de vraag niet, wel het antwoord. Mevrouw Marquise, uh, een parlementaire enquête. Dat is toch bij uitstek voor het politieke bestuur de mogelijkheid om de door u alle gewenste onder, onderste steen boven te krijgen. Dus u bent daarvoor. Zegt u het zelf? Ik zit zelf niet in de Kamer. Dat zit, dat uh, de, u, mijn, zit in het Europees Parlement. Uh, ja, dus de, uh, uh, dit instrument heb ik hier in ieder geval gewoon niet op mijn beschikking. Dat is, is aan mijn collega's Nee, maar uh, collega's gewoon wat in de vindt u? Zou u? Ik, dat vind in er, u geval, ook ik denk burger. dat iedereen vindt dat er gewoon echt heel nadrukkelijk uh, alle informatie boven water moet komen. En zou daar het middel aan enquête toereikend kunnen zijn? U gewoon als burger, als mens, als lid van de Partij van de Arbeid? Ja, ik als vind dat het zeg maar, woord enquête vrijwel uh, direct altijd valt. En valt alleen op dit onderwerp hebben het blijkt in ieder geval ook dat de NMBS uitgebreide informatie heeft. En ook een rapport. Ik vind het echt niet te zeg zeggen. Maar, maar de bedrijfsgevoelige informatie krijg je als Kamer gewoon geen toegang toe. Nee. Behalve nou. via een parlementaire enquête. Dus als je echt de onderste steen boven wilt. En het is je ik serieus. Vind, wat de Kamer eerst moet afwachten is gewoon, zeg maar, gewoon de informatie van de staatssecretaris. Ja, maar daar okay. staat het allemaal uh, uh, niet uh, in. Okay. Maar goed, lopen op de zaken vooruit. Er is in elk geval door staatssecretaris Mansveld toegezegd... dat u voor het debat van 20 juni de informatie zult krijgen. Dus tot die tijd gebeurt er niets. Maar dat vind ik wel laat. Als het rapport nu in België al eigenlijk in de media ligt... Richt, ja. moeten wij het als Kamer volgende week gewoon ook hebben. Dus dat is wat u wilt? En dat is, ga ik haar volgende week ook vragen. Ik heb daarover vraag ingediend. Dus dinsdag, zeg maar bij het openen van de vergadering van de Kamer... ga ik haar dat zeker vragen. Oké, okay, nou, die trein staat... Nou, ik wou een cliché hebben. De trein staat nog niet stil, maar dat is niet leuk. Um, uh, we praten zo uitgebreid uh, verder. Uh, maar we kijken eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Waar ging het deze week over? Let u op, rechtop zitten, niets laten afleiden, goed luisteren. Je moet 1% van het nationaal inkomen doen. 1% nationaal inkomen, dat is die 6 miljard. Hij was eerder met een raming gekomen van 3,6. Om van 3,6 op 3 te komen, moet je dus 0,6 verbeteren. 0,1 is 1 miljard, dus 0,6 is 6 miljard. Dus dan zou je zeggen, die 1% BNP, 6 miljard, die brengt je van 3,6 op 3,0. Zie hier een sterk voorbeeld van de kloof tussen de burger en de politiek. Hoe dan ook, het gaat in Den Haag de godganse dag over bezuinigen en tekorten. Zo langzamerhand schrikken we ochtends wakker met de vraag... zouden we vandaag al op 3% zitten? En nu komen ze uit Brussel met weer nieuwe eisen. Ik hoor die 2,8 voor het eerst. We zullen dat zien. Dat is blijkbaar een extra veiligheidsmarge... Uh, die hij ook aan andere landen vraagt. Maar uh, de afspraken in Europa zijn min 3. Moeten we nog meer bezuinigen? Was zelfs voor de minister van Financiën een verrassing, maar niet heus. Nou ja, het punt is wel gemaakt. Het is om gek van te worden. Die 3% staat, dat hebben we uh, ook in april al uh, met elkaar uh, afgesproken. Die 3% dus, daar zitten we allemaal aan vast. Heel vroeger was dat trouwens een percentage dat je er jaarlijks bij kreeg... maar dat is van heel lang geleden, dat kan alleen Ferry Mingelen zich nog herinneren. Maar terug naar de hoofdlijn, 3% tekort, meer mag niet of toch wel? Onze ambitie is en blijft om die 3% te halen. Kijk, daar maken ze zich nou in Den Haag druk over. De een heeft het over is afgesproken. De ander heeft het over ambitie. Dat is Haags voor we willen het wel, maar het hoeft niet. Daar kan op het Binnenhof een enorme rel over uitbreken. Ruzie over willen, wensen of moeten. We gaan het niet zo ver laten komen als in de jaren 80. We gaan het niet zo ver laten komen als in Spanje. We gaan voor iedere jongere knokken. Ha. Krachtige taal, niks geen 3, 4 of 5 procent, cpb of scp, gewoon knokken voor een baan. Even bellen met Sociale Zaken in Den Haag en u wordt direct met de minister doorverbonden. Of, zoals minister het deze week zei... Het is dus een helpdesk, dan kan je gewoon even je vinger opsteken en er gebeurt er iets. En natuurlijk een meldpunt van uh, er gebeurt iets wat niet kan. Uh, doe er iets aan. Een helpdesk en een meldpunt. Willen we u toch een opgewekt gevoel voor het weekend meegeven? En wie kan dat beter verwoorden dan onze premier? Want wat doe je tegen de crisis? Precies zeggen dat er geen crisis is. Wat ik heb gezegd is, laten we nou eens stoppen met in Nederland uh, zo somber te zijn. Ik realiseer me als mensen hun baan verliezen. Of als mensen een huis willen verkopen en dat op dit moment niet kunnen verkopen, dan zeur ik niet. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, uh, het overgrote deel van de mensen, waarvan de baan niet op de tocht staat. Tros Radio 1. Het is alweer vier minuten voor half twaalf. En nu luisteren we naar trotskamerbreed Breed. Met als gasten D66, Tweede Kamerlid Tientje van Veldhoven. En twee Europe-parlementariërs van het CDA, Corine Woordman. En Judith Merkies van de Partij van de Arbeid. Om met u te beginnen, mevrouw van Veldhoven. Er ligt weer een uh, nieuw akkoord in het verschiet. Het, uh, het, uh, het barst van de akkoorden, zou je bijna zeggen. Naast een regeerakkoord in Den Haag. Nu gaat het weer over een energieakkoord. Alles en iedereen is daarbij betrokken. Dat wordt een, uh, een akkoord mede... Uh, voorbereid en bij elkaar gebracht door de Sociaal Economische Raad. Een energieakkoord wat een beetje is uitgelekt. Kunt u in alle simpelheid zeggen wat dat akkoord voor ons thuis gaat betekenen? Dat akkoord gaat betekenen voor ons thuis... dat er meer groene stroom uit het stopcontact gaat komen. En dat is belangrijk, omdat we nu heel erg afhankelijk zijn... van de import van fossiele brandstoffen, olie, kolen, gas uit het buitenland. Als Europa importeren we per jaar... 500 miljard aan fossiele brandstoffen. Met die 500 miljard zouden we hier heel veel andere dingen kunnen doen. Daarom is het dus naast het milieuaspect heel belangrijk... om minder afhankelijk daarvan te worden. En dat is een van de dingen die dat akkoord probeert te bewerkstelligen. Dus meer stroom zelf opwekken... Um, en minder afhankelijk worden van de import uit het buitenland. Ja, er is en, wel... ja, en hoe gaat dat dan precies, meer stroom opwekken? Nou, Dat betekent dat er uh, in dit akkoord... dat er uh, bijvoorbeeld meer het makkelijker wordt om met een aantal buren zelf uh, zonnecellen op je dak te gaan leggen. Ook als je in een flatgebouw woont. He, nu kun je dat al doen als je zelf een huis hebt met een dak wat gunstig ligt. Straks als je in een flat woont en je wil met een aantal buren... ook graag een paar zonnecellen op je dak leggen... dan kan dat dus ook tegen een gunstig tarief... waardoor het eerder uit kan, voordeliger is dan, uh, dan grijze stroom. Of in ieder geval net zo duur. En dat kon eerst niet. En dat is een van de dingen die dit akkoord mogelijk moet maken. En daarnaast de allerschoonste energie is natuurlijk de energie die je helemaal niet verbruikt. Ook de goedkoopste trouwens. En er staan ook een aantal maatregelen in het akkoord... die, uh, uh, die ervoor zorgen dat we met elkaar meer energie gaan besparen. Want ja, dat verdient zichzelf terug. Ja. Mevrouw Merkies, wat is volgens u het belang van dit energieakkoord? Het belang is dus, uh, uh, zoals ook mevrouw Van Veldhoven zegt... dat we minder, uh, minder afhankelijk worden van import. Dat we zelf gewoon zeg maar, onze, uh, onze energie verduurzamen. En dat we hier gewoon zeg maar, onszelf uiteindelijk kunnen bedruipen. Ja. Dat is het belang. Feit is wel dat hiervoor heel veel partijen aan tafel zitten... maatschappelijke organisaties, de milieubeweging, het bedrijfsleven... in de vorm van uh, de werkgevers zitten we. Is voor ieder van hen het belang even groot? Ja, dat denk ik allemaal. Want als één ding duidelijk is, is dat energie uh, is, is, uh, de ruggengraat van elke economie is. Waarom praten en... ze er dan al zo lang over? Nou, omdat het gewoon je niet... zou denken, als het belang voor iedereen even groot is... dan zijn ja, ze er maar... dus toch zo uit? De belangen zijn heel erg groot. Alleen zeg maar, gewoon de manier waarop uh, je doet en met welk tempo... is natuurlijk niet voor iedereen gelijk. We zitten midden in een economische crisis, economische financiële crisis. En dit vraagt gewoon om hele grote investeringen. En ja, daar, uh, uh, daar verschillen de meningen natuurlijk over hoe snel we daarin kunnen lopen. Maar, maar heeft iedereen ook hetzelfde doel? Want die belangen zijn natuurlijk vaak tegenstrijdig. Heeft iedereen ook wel hetzelfde doel? Ja, ik denk dat iedereen doorheeft dat we onze energie... Moeten ver, vergroenen, verduurzamen. Alleen de, de, de snelheid waarmee we kunnen lopen, daar verschillen we van mening. En ook over hoe we dat moeten doen en welke instrumenten moeten gebruiken. Maar wat het belang hiervan is, is dat uh, uh, we een langere termijnhorizon krijgen voor investeringen. Want anders durft niemand de stap echt aan. En die stap naar vergroening moet genomen worden. Nog heel even, want nou zit een langere termijn. Leg dat eens uit. Wat bedoelt u daarmee? Met... Nou, als je zeg maar. Wat belang is dat we hebben gezien over de afgelopen jaren dat we heel vaak zijn gewisseld in instrumenten en in beleid. En de ene keer zeiden we vanaf we willen vooraan lopen in Europa en dan zeiden we weer van we willen deze eh, belastingmaatregelen nemen. De volgende regering deed weer wat anders. Ik denk dat het heel belangrijk is om nu een lange termijn horizon te hebben, iets van 10, 15 jaar, waar we met elkaar eens zijn. Op deze manier gaan we investeren en zo gaan we uiteindelijk onze energie vergroenen. Wat ik, er, wat ik er wonderlijk aan vind, maar de, dan zit ik te denken... Uh, aan de ene kant heb je dus de regering die een beleid, een lange termijn beleid uh, moet vaststellen. Aan de andere kant heb je dus nu dit soort maatschappelijke organisaties... die bij elkaar gaan zitten. Zou dit niet gewoon een taak voor de politiek moeten zijn? Om zo ja, maar dat een is toch stip ook allemaal... op de horizon te zetten. Ja, maar het is dus gewoon uiteindelijk ook allemaal samen. Want het is natuurlijk zo, ze hebben maar, gewoon, dat... en de energiebedrijven, en de burger, en de investeerders, en de politiek... we moeten wel allemaal uh, uh, hierachter staan. We waren Mevrouw van Veldhoven? Uh, uh, het is een hele terechte vraag. Uh, die ook tijdens de laatste verkiezingscampagne overigens opkwam. En toen hebben alle politieke partijen zo ongeveer gezegd. ja, wij willen met elkaar proberen te werken aan zo'n lange termijn akkoord om investeerders gewoon zekerheid te geven. Want dat is echt heel belangrijk. Toen uh, kwamen de SER-partijen, uh, of de, de, de maatschappelijke partijen, eigenlijk, de bedrijven en zo, die kwamen ook tot de conclusie, dit moet er komen. En hebben toen gezegd, wij willen ook wel gaan werken daaraan. En eigenlijk hebben wij toen als politieke partijen gezegd... nou, dan, dan laten we ons proces, wat we al waren gestart... Uh, uh, leggen we even een beetje stil. Laat deze partijen nou eens met elkaar praten. Laat ze eens kijken hoe ver zij komen. Maar de politiek is natuurlijk uiteindelijk de enige... die kan garanderen dat zo'n akkoord ook... 10, 15 jaar gehandhaafd blijft mm -hmm. en dat niet een volgend kabinet zegt, ik ga het toch weer anders doen. Ja, maar de die slag moet nog wel gemaakt worden. Ja, maar de politiek gaat ook uiteindelijk, zoals u zegt, over de besluitvorming, maar gaat uiteindelijk ook over het geld. Wat wordt waar aan besteed? En het blijkt, vergroening van onze economie kost ons land ook geld. Want uit een TNO-rapport bleek, 20% van de rijksbegroting is afkomstig, direct of indirect, van fossiele brandstoffen. Tegenvallen die we vorige week hoorden, hè, 8 miljard minder. Die is onder meer te wijten aan lagere accijnsinkomsten voor de vergroening van het Nederlandse Wagenpark. Dat energieakkoord kost ons misschien gewoon wel ja, geld. Ja, dat maar u niet schudt inkomsten? dan meteen van inkomsten, mevrouw Ja. die inkomsten hebben natuurlijk heel veel te maken... met het gas dat we in Groningen uit de grond halen en verkopen. En of we nou vergroenen of niet, in 2023... hebben we al niet meer genoeg voor ons eigen gasverbruik. Uh -huh. Dus we zullen wel moeten. Daarnaast is het wel zo... Dus dat... vergroening levert geld op, zegt u? Vergroening levert op termijn geld op. De kosten gaan wel voor de baat uit. Maar bovendien, kost het, het hangt geld, er ook vanaf Markees. hoe je naar kijkt. Want zeg maar, gewoon het levert in ieder geval ook voor de burger gewoon ook rechtstreeks geld op. Als je zeg maar, je energie bespaart, heb je een minder hoge energierekening. En bovendien, als je dan nog ook gewoon isoleert en eventueel zelf je energie kan maken, ja, dan is je, je energierekening uh, uh, zeg maar, per maand zou nul kunnen zijn. Natuurlijk Zo. moet je wel eerst investeren. Nou, dan ga ik er zitten. op zitten. Uh, ik denk heel veel mensen. Nul, dat is dus mogelijk. Ja, dat is, dat mogelijk. is mogelijk. Maar wel we eerst investeren in een tijd waarin we moeten bezuinigen. Ja. Dus het is meteen ook een oproep aan dit kabinet. Ja, maar het, het verdient, verdient zichzelf zich onvoorstelbaar snel terug. En dat hebben we ook al gedaan, hè. Bij het woonakkoord uh, in D66 was dat zitten we nog al niet op nul, hè, qua wonen. Nee, nee, bij... bij, bij uh, uh, energiekosten. In oh, bij, energiekosten. Bij, bij het woonakkoord Sorry. hebben we dus een, uh, uh, geld gereserveerd... Om ervoor te zorgen dat er dus investeringsruimte komt om juist die investeringen te oh, doen ja. in bestaande woningen. Want kijk, het is leuk dat die nul woningen, dat zijn nieuwe woningen die je kunt neerzetten. Maar ja, zoveel bouwen we ja. niet meer nu. Dus het gaat met name die oude woningen, over daar energie, is nog heel veel ja. te winnen. Ja, mevrouw Wortman, is dit. Uh, uh, want er is hier toch wel enthousiasme te bespeuren over dat energieakkoord. Uh, gaan we hier een gehele opgewekte nieuwe toekomst tegemoet? Met straks energiekosten van nul. Nou, ik, ik hoop dat dat uit gaat komen. Het is eigenlijk nog onduidelijk. Want we hebben het over een uitgelekte versie, conceptversie. Ja. Moeilijke knopen moeten nog worden doorgehakt. Dus ik zou zeggen, voor dit moment... laten we die broedende kip niet al te veel storen. En, uh, en zien waar die partijen mee komen. Het is ja. belangrijk, denk ik, voor de toekomst van Nederland... zowel voor de burger energieprijs als voor de bedrijven... dat we de energie, duurzame energie, zeker stellen. Dus, maar dat kan alleen maar gaan werken, die zekerheid, als uh, aanvullend op dat akkoord... er ook een brede politieke meerderheid komt die dat gaat steunen. Precies. En dat we niet elke twee jaar met een nieuw kabinet... weer opnieuw gaan, uh, van nul af aan gaan beginnen. Ja, dat als is dus dat een lange ja, ja, ja, Als al we dat kunnen bereiken, ja. dan verwacht ik ook... dat er veel meer financiering, investeringen... van private partijen gaat komen. En dat niet alleen van de overheid afhangt. Ja, nou toch even een van die knelpunten. En u heeft gelijk, het gaat alleen nog maar om uitgelekte versies... We weten nog helemaal niet wat er definitief in zal staan. Maar een van de knelpunten lijkt toch te zijn dat er weer allerlei dingen fiscaal geregeld moeten gaan worden. Hè? Dus als je je huis op een bepaalde manier isoleert, dan zou je daar via de fiscus weer geld voor terugkrijgen. Nou, dat is een plan, daar ziet staatssecretaris van Financiën Frans Wekers helemaal niks in. En uw partij trouwens ook niet, mevrouw Wortman. Want u bent er juist voor dat die belastingen heel erg vereenvoudigd worden. Precies. Is dit nou een knelpunt waar je het in de politiek over gaat hebben? Of moet dit nou eerst aan die onderhandelingstafel bij de CERN worden uitonderhandeld? Mevrouw Van Veldhoven. Uiteindelijk, en daar ben ik het geheel met mevrouw Wortman eens... Um, is dit akkoord, als dat tussen de maatschappelijke partijen er komt... alleen een langjarig stabiel akkoord... als ook echt een fundamentele stabiele coalitie onder ligt... die zegt dit steunen we en dit gaan we zo doen. En daarom maak ik me een beetje zorgen over de timing... van wanneer ze nou met hun eindrapport komen. Uh -huh. Ze hebben gekoerst op voordat het kabinet met vakantie gaat... Maar de Kamer stopt al wat eerder. Nou, hoe voorkomen we nou dat er straks in de begrotingsplannen voor 2014... of niks verwerkt wordt, omdat de Kamer er nog niet over heeft kunnen spreken... of iets verwerkt wordt waarvan we eigenlijk helemaal niet weten... of een meerderheid dat wel steunt. Want dit punt van die, van die eenvoudige belastingen versus... hoe ver wil je gaan voor vergroening van je woningvoorraad... Ja, en dus de fiscalisering, en dus de fiscalisering daarvan? daarvan, ja, dat zal zeker een discussiepunt zijn. Maar begrijp ik nou uit uw woorden dat u dat eigenlijk al heel snel... zou willen hebben doorgevoerd, die fiscalisering van dit soort punten? Nou, maar maar u heeft het zelfs al over de begroting voor volgend jaar. Ja, wij hopen dat we heel snel concrete stappen kunnen gaan maken... met de verduurzaming van onze energievoorziening. Ja. Je moet natuurlijk voor elke maatregel kijken wanneer kan het nog. En dat geldt eigenlijk ook voor dat hele bezuinigingspakket... waar we het nu over hebben. Dat hoe later het wordt, op een gegeven moment kun je bijna niks anders meer... dan alleen nog maar lasten. Maar wij lasten verhogen, willen doet Belasting Ja, belastingverhoging. En dat is echt een, een groot zorgpunt van mij. En overigens ook van het CDA, denk ik. Die hebben gezegd, geen extra lasten. Dus dan wordt het voor, voor Rutte toch wel heel moeilijk. Hoe gaat hij het dan doen? Ja. Maar wij willen ten aanzien van dit soort dingen... wij willen graag snel ermee aan de slag. Uh, en of het al per begin 2014 kan... Ze, lijkt mij zeer, uh, zeer ambitieus. Oh ja, ze zien nu aankomen inderdaad bij ja, de ja, Belastingdienst. Het nee, computerprogramma is eerlijk, moet nog geschreven lijkt mij, worden. Lijkt mij zeer ambitieus, maar... Laten we wel kijken wanneer we dat kunnen doen. De vraag of het pas per 1 januari 2015 wordt... wil ik ook nog wel eens ter discussie stellen. Want yeah. nou, misschien kan dat wel eerder, kan het halverwege 2014 ingaan. Hoe sneller we daarmee gaan, hoe beter het uiteindelijk is... voor de, to voor de totale vergroening. Kijk, je kunt al die hervormingen naar voren schuiven. Yeah. Maar als het motto van het kabinet is, niet doorschuiven, maar aanpakken... dan mogen ja. ze nu wel een keer beginnen met ook iets echt aanpakken. Ja, ik vraag me alleen af, maar misschien weet u dat beter dan ik, mevrouw Merkies. Is zoiets ook praktisch haalbaar om dat al zo snel door te voeren? En, en dan ook via de fiscalisering door te voeren? Dat, dat, dat is toch bijna concreet niet te doen? Nou, We zullen het in ieder geval op de een of andere manier moeten aanpakken. We hebben daar ook heel duidelijke afspraken over staan. In dit geval ook afspraken met Europa over eh, onze vergroening en besparing... en verduurzaming en, en hernieuwbaar. Op dit moment is het zo dat Nederland eh, daarop achterloopt... Uh, dus we zullen zeg maar gewoon ook deze, deze afspraken moeten halen. En met welke instrumenten? Daar vind ik, moet de Kamer nog duidelijk over discussiëren. Ja, achterloop. Is dat zo, mevrouw Wortman? Uh, bij, wij moeten echt nog een extra inspanning uh, leveren. Maar het risico wat ik nu zie, maar mm -hmm. eerst afwachten wat er komt... is ja. dat deze maatschappelijke partijen de rekening uh, presenteren... Bij, uh, bij de Belastingdienst, ingewikkeld stelsel... en uiteindelijk bij de burger en de bedrijven die meer moeten gaan betalen. Uh, dat moeten we wel voorkomen. Want wij willen, en dat presenteert uh, Sibrand Buma vandaag ook in zijn speech... Mm -hmm. wij willen juist een eenvoudige belastingstelsel. We moeten lessen trekken uit wat er nu met die zorgtoeslag is gebeurd... En dat niet ingewikkelder maken. En Ik hoop dat dat ook bij die maatschappelijke partijen zo scherp op tafel ligt. Maar dat moet nog blijken. Ja, want zo'n uh, uh, uh, verrekening via de belasting... dat zou ook wel weer fraudegevoelig kunnen zijn natuurlijk. Krijg je die ellende weer over je heen, bent u daar bang voor? Ja, dat uh, zou uh, kunnen zijn. Maar ook uh, het zou kunnen uitlopen op een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. En meer... Uh, hogere energiekosten voor de burger... Uh, en dat die de rekening moeten gaan betalen... uiteindelijk uh, en de bedrijven die de windmolens uh, bouwen op zee... dat die er hun profijt van trekken. Kijk, het moet wel goed in balans zijn. Ja, dat ja. is ook ne net iets wat uh, staat in de Telegraaf. Die heeft zo'n stelling van de dag. En toevallig staat daar vandaag over dit onderwerp ook zo'n stelling. En daar is de conclusie dat het energieakkoord... het is dan weliswaar nog een concept... Uh, een grote misser is. En uh, dat mensen eigenlijk liever... Uh, kernenergie zien. Nou, het is echt gewoon pure onzin. Nu dat merk ja, denk... nou Rustig maar. <lacht> het, is, het is een uh, enquête en u weet wat enquêtes zijn. Maar goed, er zijn toch duizenden mensen... die daar deze opvatting over hebben. Ja, nou, Ik denk eerlijk gezegd dat... de uh, dat acceptatie van kernenergie in Nederland... niet heel erg groot is... Uh, we zitten ook gewoon bene naast een heel groot land... wat heeft laten zien in een heel korte tijd... Uh, de kerncentrales van het net te kunnen halen. Ja, we zitten ook staat. vlakbij een heel groot land die er nog opgewekt... Uh, gebruik van maakt. Hè? Ja, maar we zien dus ook gewoon dat Frankrijk enorme moeite heeft om hun energievoorraad te verduurzamen. We zien dat Frankrijk gewoon eigenlijk gewoon nauwelijks pogingen doet om te investeren in de verduurzaming uh, van, de, van de industrie en van de energie. Terwijl Duitsland die enorme stap ja. wel heeft gemaakt, zodanig zelfs dat wij op dit moment groene energie uit Duitsland betrekken. Ja, precies. Dus mijn Partij van de Arbeid, uh, kernenergie, D66 kernenergie, dat is allemaal geen issue maar Hoe zit dat eigenlijk op dit moment vandaag in de speech van de heer Buma? Uh, ik denk dat, niet dat hij zo gedetailleerd op kernenergie nee, uh, ingaat. Helemaal voor tegen Europa, is het CDA nog nee, niet, voor, nou, voor Europa, ook wij als uh, uh, Christendemocraat in het Europese parlement... voor de komende decennia zullen we absoluut ook kernenergie nodig hebben... Uh, om uh, en onze energie te kunnen voorzien. Want Duitsland kan alleen maar die omslag maken... alle centrale sluiten en naar, naar duurzame energie gaan... omdat Frankrijk ze nog een poosje openhoudt. Ja. Als alle landen dat tegelijk zouden doen... zouden we echt uh, oh, uh, licht een licht enorm uit. probleem hebben. In, uh, in het uh, energieakkoord uh, dus, energie dus wordt er flink geïnvesteerd in windmolens op zee. Wel uh, een beetje laat, mevrouw Van Veldhoven, of niet? Uh, ja, wel een beetje laat. Um, uh, en ook maar, nooit maar genoeg wel... natuurlijk, hè? Nou, nooit genoeg. Dat hangt er van af in welk tempo je dat uh, doet. Um, uh, als je kijkt naar uh, de kosten van hernieuwbare energie... en dat is echt ook wel iets wat we reëel ook in het oog moeten houden... Um, dan zie je dat de kosten uh, op een gegeven moment sterk dalen... naarmate hè, de technologie zich verder ontwikkelt. Dus je moet zorgen dat je niet te vroeg heel veel van die hele dure neerzet... maar ook niet te laat, te weinig. Uh, en dat is natuurlijk een balans waar we, waar we in moeten zoeken... Um, het feit is dat Nederland echt heel erg achteraan bungelt in Europa. Dus ja, we lopen stevig achter. We hebben een Europese verplichting van 14 procent. We zitten nog niet eens aan de vijf. Um, dus we moeten heel, heel veel doen. En dit kost allemaal erg veel tijd. Dus laten we nu eindelijk echt werk gaan maken. Ook van wind op zee. Wat niet meteen betekent dat we nu de hele Noordzee... met de meest dure windmolens meteen nu vol moeten zetten. Maar we moeten wel die innovatie eens gaan aanjagen. Mm. En dat kunnen we doen door nu wel echt concrete stappen te nemen. Bijvoorbeeld met een net op zee. Die stroom moet wel aan land komen. En wat zou de consument ermee mee opschieten op korte termijn, mevrouw Merkies? Met al deze maatregelen uit dit Nog Concept akkoord? Ik denk wat ik, waar de consument op zit te wachten... is dat hij veel makkelijker zelf ook wat aan zijn energierekening kan doen. Daar moet je wel geld voor hebben, hè? Want dat als je is... je huis moet isoleren... en dat zou je nou moeten volgens mij. Ja, maar er plan. zijn heel veel verschillende methodes voor, voor waar, waar, waar dat Door met op kan. kranten tussen de ramen en zo? <laughs> Ik heb het over de financiering. Er zijn heel veel verschillende modellen voor waar je dat kan doen. Je kan dat uh, bijvoorbeeld doen met voorschotten uh, via de energiemaatschappij. Dat je dat maandelijks maandelijk op de een of andere terugbetaalt... door een besparing juist uh, uh, op je uh, elektriciteit... Dus we zeg maar gewoon maar, er zijn natuurlijk ook mogelijkheden dat je dat zelf betaalt... of dat je daar een, een, een, een stimulering of wat dan ook voor krijgt. Ik denk dat dat nu juist zeg maar, gewoon is aan de regering en aan de Tweede Kamer... om te kijken hoe ze dat willen doen. Maar ik denk dat de consument echt zit te wachten op een lagere rekening... en een beter geïsoleerd huis. En ik denk overigens ook dat iedereen er ook over eens is... dat het een hele goede uh, stimulans is voor de economie. Veel want aan het, het levert het banen op, ja, hè? Zeker. Uh, ja, uh, isolatie van huizen, uh, het bouwen van windmolens. Het zijn allemaal banen. Dat is natuurlijk ook de reden dat er de nou, werkgevers bouw, in dit akkoord nu in de bouw, doen. want windmolens op zee is nog iets anders. De gewoon de gemiddelde bouwvakker gaat geen windmolenbouw op en dan zee. En heb je hele gespecialiseerde bouwvakkers. Nee, maar maar de, de bedrijven doen dat heel Maar goed. ik denk dat inderdaad gewoon nu de bouw staat stil. Ik denk zeg maar gewoon dat echt uh, huizen renoveren, energiezuinig maken... daar zit iedereen echt wel op te wachten. Ja, maar daar moet, er, moet dus wel geld voor zijn dan, toch? Maar het, daar herhaalt u zichzelf, ja. daar heb ik al gezegd. Ja, dat, er zijn heel veel mogelijkheden voor. En daar moet zeg maar, gewoon nu inderdaad een, een, een, een politieke beslissing over worden genomen. Op welke manier. Maar. Uh, daar kan men heel creatief in zijn. Zonder dat dat direct ook gewoon de, de kiest uh, raakt. Maar de politieke realiteit is toch gewoon dat er bezuinigd moet worden. We mogen zelfs niet meer 3% hebben. Ja, maar maar het als het betekent te dat je we steeds naar meer voor je, voor je energie gaat uitgeven. Dan is dat eerlijk gezegd toch gewoon de beste investering die je kan doen. En die zich meteen terugverdient. Als je dat investeert in energiebesparing. En uh, zelf opwek van de energie. Ja, en de bovendien... snack zit hem, niet, zit hem in het woord meteen. Want je verdient het niet meteen terug. Maar je verdient het wel snel terug. En dus moet je eigenlijk vooral met me, voor mensen met een lage beurs. He, die met, met een kleine portemonnee, die wonen vaak in de minst goed geïsoleerde huizen. Die mensen worden eigenlijk het meest getroffen door zo'n stijgende energierekening. Precies. Dus moeten we heel hard met de woningbouwcorporaties bijvoorbeeld aan de slag, om ervoor te zorgen dat zij he, dat soort woningen isoleren en dan misschien iets meer huur mogen vragen, maar waardoor de woonlasten voor die mensen. In eerste instantie gelijk blijven en op termijn omlaag kunnen. Ja, gelukkig willen ook en veel verschillende dus dat. Maar het verdient zich wel terug. En dat weten we van energiebesparing. We ja. Oké, okay, mevrouw Wortman, is het allemaal realistisch? Ik kan het niet overzien. Nou ja, dat is een, wat mij betreft een wensscenario. Maar het moet blijken of dat uh, ook uiteindelijk zo uitpakt. En of het niet toch ja, die, uh, die burger met die kleine portemonnee is, die wel op hogere, uh, veel hogere kosten wordt gejaagd. Dat Volgens is even deze, afwachten. zijn dames hier juist niet. Nee, maar dat de kleine is dus, burger we ja. juist op vooruit nou, ja, we hier. Als dat uh, zo zal zijn, ik hoop dat dat zo is... Uh, maar uh, het, zal afhangen, het zal afhangen van het uiteindelijke akkoord. Dus uh, we moeten nog even geduld hebben. Uh, de tijd dringt, dat ben ik met mevrouw van Veldhoven eens. Want als we dit met een brede po politieke coalitie... en het CDA zou dat graag doen... Uh, met een brede coalitie ook uh, daarachter uh, willen gaan realiseren... Dan, dan moeten we dat al voor de begroting uh, de eerste stappen daartoe zetten. Nou, en tijd dringt. Ja, wat, wat zegt u nou uh, net dat u dat graag zou... Willen doen, zou het CDA graag een energieakkoord uh, afsluiten met het kabinet en andere partijen... nog zo snel als mogelijk voor de begroting wordt vastgesteld? Ik zou graag zien uh, dat uh, de, de SER-partijen nu tot een overeenstemming komen... en dat we ook in de ka Tweede Kamer een brede coalitie kunnen vinden. Dus dat betekent dat het kabinet niet zomaar moet zeggen dit is ons plan... En D66 CDA, u mag ja zeggen. Nee, dat nee. er dus echt een dialoog is. Ja. Want we hebben die brede politieke coalitie nodig... om ook langjarig zekerheid te geven... zodat het niet de overheidskas is... die uiteindelijk voor het geld moet zorgen... maar dat private investeerders daar vertrouwen in ja, hebben. maar toch nog heel even voor mijn begrip, ook in het proces. Dus als deze partijen, die al heel lang met elkaar vergaderen... straks een akkoord overleggen... dan zegt u, dan moet daar in de Tweede Kamer toch nog over gepraat worden... en dan moeten partijen daar toch ook nog... Hun over kunnen doen, ja, uiteraard we nog langer praten. Ja, maar dat is toch uiteraard. Want net we, hebben, we begonnen er al mee. Zeg maar gewoon uw vraag was: is het niet aan de politiek? Uh, ja, het is ook aan de politiek. Alleen het leven is natuurlijk veel makkelijker praten met de politiek als er heel nadrukkelijk maatschappelijk draagvlak is. Ja. En ook al na, na ideeën zijn over financiering en er ook al private partijen zijn. Dan hoef je niet zo lang investeren. meer te duren. En wat wij dan noteren is dat het CDA daar dan graag mee akkoord zou gaan. Als, uh, we hebben nu in dit gesprek een paar hele lastige knopen uh, uh, besproken. Uh, dat wordt een hele klus om dat ook goed in dat SER-akkoord te krijgen. En in alle gevallen, als het echt succesvol is. Uh, wil zijn voor de komende jaren... dan zal, zullen niet alleen de maatschappelijke partijen... maar ook die brede politie, politieke coalitie... Uh, inclusief CDA... gevormd moeten worden. Maar dat is dus niet de manier waarop uh, het kabinet... op dit moment met het sociaal akkoord omgaat. Dan, ja. dan wordt de oppositie toch behandeld... als u mag ja zeggen... of ja zeggen, of ja zeggen. Ja, Op die manier gaat het natuurlijk niet lukken. En dat commitment okay. van die politieke partijen... Stinktje heb je nodig om Veldt dit ook. echt uh, langjarig uh, vol te houden. En dat is eigenlijk waarom we dit hele proces allemaal gestart zijn. Ook Precies. de maatschappelijke partijen, dat is de reden waarom. Uh, dus die bespreking in de Kamer is echt noodzakelijk... zodat we ook elkaar eraan kunnen houden. Want u Precies. heeft toen ook gezegd, we gaan dat doen. Waarom komt u dan nu in uw, uw regeerakkoord met een wijziging? Uh, die garantie moeten we ook bij elkaar een oh. beetje afdwingen. Okay. denk ik. Want een ja, van, het van de zaken, zaken die echt gewoon uh, de, de, de, de, de verduurzaming van de energie heeft bemoeilijkt... is dus dat elk kabinet weer kwam met eigen maatregelen... en eigen, uh, eigen initiatieven, eigen percentages... Uh, of heel terughoudend was in het verduurzamen van de, uh, van de energie. En juist elke keer deze schokken en veranderingen... heeft ervoor gezorgd dat we op dit moment achteraan bungelen in de klas in Europa. Dus ik denk inderdaad gewoon als alle partijen... Meer of meer nu echt hun handtekeningen hieronder kunnen zetten... dat we dit de komende 10, 15 jaar kunnen doen... wie er dan ook verder uiteindelijk in de regering is... ik denk dat we dan heel eind opschieten. Oké, okay. we gaan het nog even uh, in de laatste tien minuten over uh, Europa en de euro hebben. Mevrouw Wortman, u zit, uh, uh, ik zou bijna zeggen, bovenop uh, als Europarlementariër op de eurodiscussie. Uh, bovenop de euro zou ik bijna zeggen. Um, waar komt opeens dat verhaal vandaan dat die uh, voorzitter van de eurogroep Dijsselbloem... Uh, ook onze minister van Financiën hier opeens een, uh, een permanente voorzitter zou moeten worden. Is dat om Dijsselbloem te pesten? Is het omdat hij het niet goed doet? Of is dat gewoon achter uh, uh, de gordijnen, gewoon al lang afgesproken, dat dat de route is? Er moet een vast iemand komen, een soort Europese minister van Financiën. Nee, uh, het heeft absoluut niet te maken met de positie van Dijsselbloem. Want die heeft toch in korte tijd, en dat vind ik knap, toch best een stevige positie opgebouwd... na zijn valse start uh, in hoe het Cyprus uh, akkoord uh, mm. tot stand uh, kwam. Uh, maar dit is eigenlijk een oude discussie die door de Fransen weer uit de mottenballen wordt gehaald. En die nu door Duitsland wordt ondersteund, terwijl Duitsland er altijd een felle tegenstander van was. Dat is toch wel bijzonder? Mm, ja, in de aanloop naar het uh, begrotingsverdrag uh, heeft deze discussie ook uh, gespeeld. Er Werd dit ook uh, door Duitsland uh, gesteund. Maar is uh, die zaak toch weer van tafel gehaald, omdat kleine landen, zoals Nederland, terecht uh, uh, problemen hebben met de visie van Frankrijk die hierachter zit. Ja. Namelijk, we moeten naar een economisch bestuur... waar de regeringsleiders het voor het zeggen hebben. Maar dan moet je zeggen, regeringsleiders, lees uh, Frankrijk en Duitsland. Ja. En dat is altijd slecht uh, voor kleine landen. Maar wat is... Nu, wat is nu de reden dat Duitsland dan nu daar toch in meegaat met ja, Frankrijk? Het is een, een lang stuk van negen pagina's... met hier een beetje geven en daar een beetje nemen... Uh, dus het gaat uh, vooral over de relatie tussen die mevrouw twee Mevrouw Merkel, de bondskanselier van Duitsland... heeft had een ontmoeting met uh, Hollande, de, de uh, president van Frankrijk... Nou, ik ken mevrouw Merkel. U kunt van mij aannemen dat het in die binnenkamer behoorlijk geknetterd heeft... omdat Frankrijk ontzettend uh, lax is om noodzakelijke hervormingen door te voeren... om die economie op gang te brengen. En daarmee ook aan zijn verplichting, want het is een groot land, te voldoen... dat schaadt het economisch herstel in Europa. Nou, ik Schaadig weet vertrouwen. zeker uh, dat mevrouw Merkel hem daar stevig op aangesproken heeft. Wat je niet zo in de publiciteit leest, is dat er op een aantal plekken in dat verhaal van negen pagina's staat... dat ook Frankrijk het belangrijk vindt... om de concurrentiekracht te versterken... Mm -hmm. hervormingen door te voeren. Dat die onafhankelijke begrotingsautoriteit... Olly Reen, die al die aanbeveling heeft uh, gedaan van de week... dat die ook in zijn rol... Bevestigd wordt. Nou, dat zijn weer de plussen die mevrouw Merkel uit dat verhaal heeft gehaald. En in ruil daarvoor. En in ruil daarvoor wordt dit, deze vogel in ja. de lucht, die in ja. het verleden afgeschoten is door kleine landen, wordt weer opnieuw van stal gehaald. Maar zou je eigenlijk ook eens op een andere manier kunnen denken: waarom is het niet heel logisch? Europa of uh, de Europese Unie is een enorme economische macht. 17 landen met de euro. Is het niet gewoon logisch dat zo'n persoon die verantwoordelijk is voor de euro... en voor die economische macht, dat dat gewoon een fulltime baan is? Waarom doet iedereen daar zo ingewikkeld over, mevrouw Markies? Nou ja, God, uh, ik, uh, ik, uh, het is inderdaad geen, niet plotseling. Eerlijk gezegd, uh, in 2009 kwam ja. Juncker, op dat moment de voorzitter van de Eurogroep... ook al met dat, uh, met dat plan. Maar ja. we hebben al heel veel mensen op fulltime banen. We ja, hebben ook saris Olly Reen die, dat, uh, die meer dan 24 uur per dag zeg maar, gewoon zich bezighoudt... met de euro en met de staat van de economie in Europa. En we hebben ook de de, natuurlijk ook gewoon de, de ECB, uh, de Europese Centrale Bank... die zich daar meer dan fulltime ook mee bezighoudt. Maar ligt daar dan niet een deel van de oplossing? Namelijk dat je misschien niet een nieuw poppetje daar neer zou zetten. Maar ik ben het helemaal eens. Het zou best logisch zijn om die economische samenwerking, die ene munt die toch steeds sterker gaat worden, hè, die, die, die integratie van die landen, om daar ook een permanent voorzitter uh, voor te hebben. Misschien kan het gecombineerd worden met een functie die we al hebben, een permanente functie die we al hebben. Wat ons betreft zou er wel wat meer democratische legitimatie komen okay. zijn. Zegt van u dan bijvoorbeeld, Olly Reen zou daarmee bijvoorbeeld ook de, me, de Europese minister van Financiën kunnen zijn? Ja, er van zijn van meerdere, meerdere personen, zijn. personen waar je aan zou kunnen denken. Maar, ja, het uh, gaat niet om andere persoon, persoon nee, maar, meer maar die, om de, de combinatie functie van functies. Ja, maar hij, heeft ja. ook al, hij is al versterkt, Olly Reen over, over de afgelopen jaren. Nou, dus bloem ja. is dan niet nodig. Het is, het is van tweeën ja, dan. Nee, want helaas, Europa is helaas nog niet zo simpel. Uh, het is gewoon zo, de Europese Commissie, het neutrale orgaan... die aanbevelingen doet, dat is allereen die ook toeziet... op de uitvoering van de afspraken die we hebben gemaakt. En die ook aanbevelingen doet, zoals we ook afgelopen week hebben gezien. Zeg maar gewoon, dan is er de overleg tussen de regeringen... en zeg maar gewoon meer politieke uh, sturing. Dat komt inderdaad dan van de Eurogroep Maar is, het, het komt natuurlijk die, die wat nerveuze reactie ook uit Nederland... over de, die, het feit dat die voorzitter van de Eurogroep... in dit geval, Dan Dijsselbloem, uh, voelt... Time, uh, een vaste persoon zou moeten zijn. Omdat wij steeds niet durven kiezen tussen meer Europa, meer ook een politieke unie of juist niet? Is dat niet feitelijk gewoon een discussie, mevrouw Wortman? Nou, die, die om ja te zeggen tegen Europa. N ja, nou die ne nerveuze discussie over Duitsland bloem, die vind je vooral in de Nederlandse pers. Ja, dat is waar. En niet in de Duitse en de Franse nee. pers uh, uh, deze week. Uh, en uh, wat ik positief zou vinden is dat die Eurogroep, die ministers van financiën, veel vaker, uh, veel meer betrokkenheid tonen bij die aanbevelingen die alle lidstaten uh, krijgen En hoe ze die ook gaan invoeren. Ja. Dus dat ze dat meer gaan monitoren. En Met veel elkaar. actiever ook dat eigenaarschap nemen. Niet in de zin van wat je Hollande hoort zeggen. Afgeven tegen Brussel. Daar hebben wij ook een handje van. Nee, gezamenlijk die verantwoordelijkheid nemen. Laten zien waar het goed gaat. Daarvan proberen te leren. Zodat er meer vaart komt achter het doorvoeren van die hervormingen. Die rol dat is een versterking van die onafhankelijke begrotingsautoriteit. Ja. En dat is natuurlijk iets anders wat Frankrijk wil, want die wil van die onafhankelijke rol van de commissie af. Ja, al ik al denk al waar de kieze, nervositeit de uh, vooral vandaan komt, is dat we elke keer zo ongelooflijk worden overvallen. tussen dat wat Duitsland en Frankrijk met elkaar ja. even afspreken. Ja, maar wat zegt dat? Wat dat zegt is, dat dat wij daar en, door overvallen worden? Ja, ja, nou, de overvallen, dat? dat betekent gewoon dat, dat wij uh, dat we dat meer in in Europa echt samen willen beslissen. Zeg maar gewoon dat het niet zo moet zijn dat alleen Frankrijk en Duitsland... de grote landen de dienst uitmaken. Maar dat we in deze crisis, en ook met de euro... iedereen moeten meenemen. En ook die kleine landen. Dus dat we gewoon graag dit in een, in een uh, uh, overleg hmm. willen hebben... waar alle landen aan tafel zitten... Ja, en dus niet plots worden overvallen door nee. landen... die benen zichzelf geen eens aan de afspraken nee, houdt... die we eerder hebben ja. gemaakt over begroting ja. en besparing. Nou, <laughs> misschien kan je wel één iemand daarvoor benoemen... die alle landen onderschrijft. Maar goed, mevrouw Van Veldhoven tot slot. Ja, ik vraag me af of we niet... De conclusie moeten trekken dat ja. we dat misschien deels ook wel aan onszelf te danken hebben door onze huidige opstelling in Brussel. We plaatsen onszelf zo aan de rand van de discussie. We zijn vooral bezig met dat 1 miljard. Misschien zijn we daardoor wel niet meer... Even uitleggen in het dat centrum. 1 miljard wat wij toch wat wij graag willen graag terug wilden halen uit, oh ja. uit, uit, uit de begroting. Daar, daar focussen we al onze activiteiten, al onze energie in Brussel op. En misschien zijn we niet meer zo bezig met... in het centrum van alle discussies in Brussel te staan. Dat is natuurlijk ook een keuze. Wil je heel erg onderdeel zijn van Europa... of zet je, profileer je je graag als buitenstaander... die zich afzet tegen Europa? Ja, dan hoor je misschien ook wel minder. Hoe dan ook, die discussie over Europa zal heviger, heftiger en veelvuldiger worden. Al was het maar omdat er volgend jaar verkiezingen zijn voor het Europees Parlement. Dank Corine Wortman, Stientje van Veldhoven en Judith Merkies. Maar ik had nog één vraag aan mevrouw oh. Wortman. Want juist met, met het oog op die verkiezingen, u bent niet meer verkiesbaar mevrouw Wortman. Nee, dat klopt. Waarom niet? Ik heb negen jaar erop zitten in het Europees Parlement. Veel resultaten bereikt. Uh, wonen op uh, drie plekken negen jaar lang. Uh, nee. Het is voor mij tijd uh, voor uh, een nieuwe uitdaging. En uh, ik ben ervan overtuigd dat ik uh, die schat aan ervaring... op een prachtige mooie nieuwe plek wel weer kan uh, inzetten. En wie weet inzetten. is die mooie nieuwe plek wel eurocommissaris? Ja, dat komt niet uit mijn koker. Nee, maar ik vind het toch wel leuk om daar nog heel even over te hebben. Zou u het willen? Nee, dat komt niet uit mijn koker. Uh, en uh, daar ga ik het dus ook niet met u over ah, hebben. Het is nou. nog niet aan de orde, zeggen ze dan in de politiek, hè? Het is niet aan de orde, dus het speelt. Uh, redactie, Roelien Axe, Lisbeth Witteman en Nanda Kirstjens. Techniek, Marien Albersboer en straks het NOS Nieuws. En daarna het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. Daarna het Tros, uh, met Tros in Bedrijven en de Autoshow. We zijn er volgende week weer om 11 uur. En we hopen ook dat dat zo blijft. Tot dan. Dag. Mooi weekend. Tot volgende week. Dank u wel. Samen thuis, samen trots. Exclusief in Studio Itzarda, Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. En toen zei ze, oh, maar er bestaat ook hondenmassage. Ik denk, hé, hey, dat is beter. Dat is meer mijn vorm. En dan kom je aan in wat de waboenemond moet zijn, denk ik. Nou, als ik dan heel erg lang loop poetsen. Dan beginnen een klein beetje begint hij te glimmen. Smaakt dat naar meer?